Een stukje koor en orkest om mee te beginnen van Bird Backrack.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 Ik ben Bertha Wolf. Een fijn dat je er weer bij bent. At the moon, so blue. All my to you. I was without hopes or dreams, I tried to die. And I scream But you Saw me through Walking on a path of fear See your faces everywhere As you melt This hard as stone You take my hand to guide me home and now is De late avond van Bert de Wolf. Nationwide nation onmiskenbare stemgeluid van Randy Crawford hoorde hier in silence. En daarvoor Michael learns to rock en you took my heart away. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Jeroen van Gent, hij ging de straat op om u te vragen naar uw superheld. Hallo, dag mevrouw. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Ja. Geen ellende. Nee, is... Ja, oké. Okay. Ja. Nou, de vraag is wie is uw superheld? Oh, dat is een hele goede vraag. Ja, dank u wel. <laughs> uh, ik denk mijn broertje. Nou, ik ben snel op. Okay. Ja, ja, mijn broertje. Waar verdient hij die titel aan? Hij verdient die titel omdat hij denk ik zelf niet in de gaten heeft hoe ontzettend sterk hij is. Na alles wat... Uh, nou ja, We hebben niet heel veel meegemaakt, maar we zijn wel uh, allebei onze vader verloren. Oh. Uh, <lacht> en hoe hij zich daardoor heen heeft gebeukt, dat is echt uh, bewonderenswaardig. En ik denk dat hij vooral de beste broer is uh, gebleven die ik ook zo erg nodig had. En daardoor is hij voor mij wel een beetje mijn grootste superheld. Dus meer dan. Alleen dat ene verhaal zijn meerdere punten dus. Ja, Eigenlijk. zeker. Je moet toch een superheld maken. Ja zeker. ja, zeker. Ja, ik bedoel niet iemand met een cape om of zoiets. Zo'n Amerikaanse superheld, dat doet dan ook weer niet. Nee. Maar gewoon echt een beetje een, een bescheiden superheld. Ja, ja zeker. Figuurlijk. En hij heeft het zelf niet in de gaten. Dat maakt hem misschien nog het meest bewonderenswaardig. Anderen moeten het vertellen. Anderen moeten het hem een beetje af en toe eraan herinneren, inderdaad. En hoe reageert hij dan? Bescheiden, bescheiden, bescheiden. bescheiden. Nee, het valt wel mee. Oh, het is niet zo. Krekelgeluiden. Nee, nee, dat, oh, ik bedoel stilte. Even nadenken. Ja, even stilte, even nadenken. Ja, ja. Ja, ja. Mijn superheld. Ja. Uh, dat is mijn dochter. Hé. Hey. Ja, dat is mijn dochter. Die Waar na een, een die... Hele, oh. hele zware periode uh, toch elke keer de energie vindt om te blijven vechten. Ik dus kwam net vragen. Ik kwam net vragen, ja. En, ja. en, en wat, wat was het vermoedelijkst? Is dat nog een beetje uh, dat, daar ga ik verder niet over dat is privé. Maar dat ja. Is, ja. Maar het was wel dat hij de superheld nu uh, waard is. Zeker, zeker, zeker, zeker, ja. En, en, en hoe ziet de toekomst eruit? Gaat dat goed verder? Dat weten we niet. Dat, ja, dat gaat eruit wijzen. Dus, uh, nee, dat zullen hoef, we zien. Ik hoef het niet te weten. Nee. Super. Oké. Okay. Wie is uw superheld? Mijn ouders. Uw ouders? Ja, dat zou ik wel ah. zeggen. Waarom? Nou ja, als er wat is, uh, ja, dan uh, zijn ze dan altijd klaar voor je. Ja, ja, ja? oké. Okay, maar superhelden, wat, wat hebben ze ze al gedaan dan? Nou ja, van alles eigenlijk. Ja? Ja, van alles. Uh, als je wat nodig hebt, als je in de problemen zit. Ja. Nou, dan zijn zij Ja, zij zijn dan degene ja. die je dan proberen eruit te halen. Superheld papa, superheld mama. Ja. Wie is uw superheld? Superheld. Mijn ouders. Ouders? Ja. Hey. Waarom verdienen ze die titel? Nou, ze hebben me een leven lang verzorgd, dus uh, en dat kan je niet terugbetalen. Hè? Zijn ze er nog? Mijn vader niet meer, alleen mijn moeder. Heeft u het wel eens verteld van u bent, u bent mijn superheld? Nou, dat laat ik wel blijken op een andere manier, maar nooit gezegd. Oh ja, ja dat is misschien ook een beetje te ja. Hè, superheld. Ja, ja gewoon voor, voor, voor hun klaarstaan. Dus, uh, ja. Tenminste, voor mijn moeder dat. Ja. Ja, je doet iets terug, je probeert wat ja. terug te doen. Ja. ja. Maar als je me nodig hebt, sta ik er altijd klaar voor. Jeetje, dat is wel, als je daarover valt, je <laughs> me wel een beetje mee. Nee, ja, dat geeft niks, dat geeft niks. Het is niet live. Nou, ik denk toch, de man waar ik op dit moment mee samenwerk, die officieel mijn baas is, het is echt een hele fijne kerel om mee samen te werken. En die bezit een paar eigenschappen waar ik van denk, van ja, daar ben ik soms wel jaloers op. Jaloers op. Ja, dus ja, dat is wel ja, iemand waar ik naar opkijk op dit probleem. Ja, precies. Ja. Aha, dus dat het kan, zou een beetje een superheld kunnen zijn. Ja. ja. ja dat wat, is de eerste die moet de binnen schiet. Wat doet het. hij dan allemaal? Nou, die man is heel rustig. En ik ben van mezelf altijd erg energiek. Zo ja. benader ik ook alles. En hij doet dat heel rustig. En elke keer dan zie ik dat en denk, nou dat vind ik gewoon knap. Oh. Hoe hij dat doet. En ik zie ook wel dat het effect is. Aha. En dan denk ik, ja daar zou ik wel wat van kunnen leren. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Nou, misschien is dat ook wel zo. Dat je stiekem vanoppikt, toch? Zeker, nee, zeker. Ja hoor. Okay. Ik, ja. Dus dat is, dat is wel een beetje een ja, dus, ja, superheld. Dus niet met een cape of zo, daar gaat het niet om. <laughs> nee, nee, gewoon een normaal mens uit mijn directe omgeving inderdaad. Wie is uw superheld? Mijn man. Ja, die staat erbij. U kan niet anders. Klopt dat Is het ook echt zo? Ja, ja, ja, ja klopt. Dat is een bus. Ja? Ja. Waar zit het er dan? Ja, gewoon goed voor elkaar zorgen. Ja, al ja, zo. 56 jaar lang, hè? Oh. Dus uh, we kennen elkaar door en door. We weten precies wat we aan elkaar hebben. Je ups en downs. Nou, volgende u, vraag. U bent elkaar superheld. Eigenlijk wel, ja. Ja, ja, ja. ja zo kan je het noemen. He, bij ziekte en zo. Wat oh, je ja. ook beloofd bij trouwen ja. eigenlijk, zeg maar. Ja, maar. we hebben al genoeg meegemaakt hoor. Ja? ja. ja. Nou. We hebben een dochter verloren. Nou. Dus. Dat is wel meer dan hè, dat je eigenlijk kan hebben. Zo kom je 15 jaar Ja. Een hele moeilijke tijd. Dat is dan wel heel belangrijk. Ja. Wel heel belangrijk, ja. dat, heel belangrijk ja. dat je er bent voor met op dat moment. Ja. Nou, nou ja, je maar je het maakt uw band ook weer sterker, denk ik dan. Ja, hij was al sterk hoor. Hij was al sterk. Hij was al sterk, was al sterk. Sterker, ja, sterker geworden. Nou, dat is een hele goede vraag. Ja. Wie is uw superheld? Meer fout kan ook. Mm. <laughs> ik denk mijn man. Ah, superheld man. Ja. Waar verdient hij die, die titel aan? Nou, ik denk dat hij altijd voor me klaar staat en alles voor me doet. Kunt u een voorbeeldje noemen? Nou, ik denk echt in alles. Dat hij in alles kan helpen en zo. Dus, uh... Krusjes, is die handig? Of... Ja. Op zijn tijd, ja. Ja? Ook? Ja, dat kan ook. die ook nog wel eens, ja. Ja, nou, dan is het mijn moeder. Oh, ja. Ah, ja. ja? Nee, hoe mijn moeder dat allemaal geregeld heeft in het verleden, dan is mijn moeder dan wel maar super. Ja. Wat heeft ze allemaal geregeld? Uh, die heeft toch twee kinderen alleen uh, ja. helemaal opgevoed en netjes, uh, oh, netjes afgeleverd. Die vol ik vind mezelf een netjes product. Uh, ja, heel ja, goed, ja, heel goed, heel goed, heel goed. Alleen zegt dus, dus ze kwam alleen voor te staan zoiets Ja, ja, dus toen kwam op een gegeven moment kwam ze er alleen voor te staan, ja. Oh, Oké, okay. ja. dat is heel pittig dan wel, ja. Dat was een pittige periode, ja. Heeft u het gemerkt dat het moeilijk ging? Ja, tuurlijk. Aha, ja, tuurlijk. Vandaar superheld. Ja, ja, ja. ja, ja. Als het hoort is dat misschien wel leuk. Leest ze nog? Ja, zeker. Ze ja, op, ja, zeker, ja ja, ja, ja, Want dan hoort je uh, zoon op de radio, superheld. Uh, ja. Dus dat is uh, ja. <laughs> wel leuk. Mijn vader. Aha. vader. Waar zit het hem in? Uh, wat? Gewoon doorzetten, doorgaan, niet kunnen lopen, gewoon doorgaan. Ah, hij oh, gaat, gaat moeilijk met lopen. Ja, dus dan, uh, maar gewoon doorgaan. Dan gaat hij gewoon door. Gewoon oplossingen zoeken. Ja. In alles en nog wat. Dat maakt hem toch wel een beetje een superheld. Ja, zeker. Een goed voorbeeld voor alle mensen. Een beetje positief blijven denken. Ik wil net zeggen, hij wordt niet kribbig Hij ervan. wordt niet kribbig ervan, alleen maar leuk. Alleen maar gezellig. Ja, ja. Het ja. Wordt alleen maar leuk. Hij Zelfs. wordt alleen maar leuker. Ja.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 C'est extra, c'est extra, c'est extra. Ces bacs au perché comme les cordes d'un violon, et cette chair que vient troubler l'archer qui coule ma chanson.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 C'est extra. Une robe de cuir, comme un oubli, qu'aurait du chien sans faire exprès. Et dedans, comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra, les maudits blouses qui s'emballent. Cet ampli qui ne veut plus rien dire Et dans la musique du silence Une fille qui tangue Et vient mourir C'est extra C'est extra C'est extra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 been so burned out, gonna lose it any minute, wait me, take me out of town to the end of any road that you wanna go. Leave here any minute. I swear to God, is this how you thought it turn out? I'm gonna lose me any minute. Wait me, take me out of town. and all the way to the Hij wil weg hier, take me out of town. met Berninger was dat. En daarvoor Leo Ferré. Een set extra. Zometeen: De Mens in het Beest. Een golem van Mithas Dekkers. Maar eerst is hier nog Dion Warwick en Who Gets the Guy? People say you have found another Is it true what they say? Een oudje van Dion Warwick, 1971. Who gets the guy? Bij mensen gaat dat met proporties. Nou kleuters, nou u kent ze wel. Uh... Uh, iets te grote hoofden, iets te kleine neuzen, iets te grote ogen... iets te stomperige ledematen, uh, uh, uh, iets te veel vet. Uh, als je dat tegenkomt, uh, dan krijg zelfs ik een beschermend gevoel over mij. Ik zal ze nooit iets doen. En als je een verstandig uh, dier... Stel, stel, stel je voor, je bent een dier, het is 2006... Het gaat heel slecht met de dieren. Dat kan je elke dag lezen in de krant. Dus je hebt net in de dierenkrant gelezen. Het gaat slecht met de dieren. Je denkt, kut, ik ben een dier. Ik moet iets doen. Ik moet er iets op verzinnen. Er zijn twee mogelijkheden die je kunt kiezen. De ene mogelijkheid is dat je je afhankelijk maakt van de natuurbeschermers. Dan zorg je dat je zeldzaam wordt. Als je zeldzaam bent, kun je nooit meer uitsterven. Er komen van alle kanten komen de boswachters en de greenpeacers. Uh, vanaf de dag dat bekend geworden is dat de panda op uitsterven staat... Uh, is één ding zeker. Uh, wij gaan er eerder aan dan die panda. Die wordt tot het laatste toe uh, wordt beschermd. Uh, lukt dat nou niet om uh, zeldzaam te worden, uh, onverhoopt? Uh, zorg dan dat je zo snel mogelijk op een kleuter uh, uh, gaat lijken krijg stompe ledenmaat uh, nou, voor een soort poes of uh, marmot of kavia of wat ook. En vleien bij ons uh, bij de haard. Tot slot van, uh, uh, van, van dit stukje. Als je als beest bij de mensen in de smaak wil vallen... Uh, zorg dan dat je een soort mens wordt. En hoe doe je dat het beste? Hoe word je als beest zelfs een ubermensch... Hoe word je beter dan een mens? Wat is het beste? De top, wat je, de top van het slijmen die een beest kan bereiken. Even te analyseren waarin mensen een tekort schieten. Waarin schieten mensen tekort? Als je dat wil weten, dan moet je naar de wachtkamer van de huisarts. Ik weet niet of je er was geweest bent, maar als je in de wachtkamer van de huisarts komt, wat valt je het eerste op? Wat valt je het eerst op in de wachtkamer van de huisarts? Daar zitten voornamelijk vrouwen. Aan een vrouw is altijd wel iets stuk. Althans, dat zou je denken. Tot je leest dat vrouwen juist langer meegaan dan mannen. Mannen gaan eerder dood dan vrouwen. Dus in wezen gaan mannen eerder stuk. En toch zitten de wachtkamers altijd vol met vrouwen. Waarom is dat? Vrouwen gaan pas later stuk. Toch zitten er meer vrouwen in de wachtkamer. Wat doen vrouwen meer dan mannen? Zeuren. Die, die wijven willen zeuren. En dat, dat doen ze tegen hun mannen. want die krijgen daar genoeg van. Dan zeggen zij, ga jij maar naar de dokter. Dan gaan ze naar de dokter. De dokter, die is, dat staat in de, in de ziekenfondswet. Die moet uh, tegen standaardtarief uh, vijf minuten naar dat geleuter luisteren. Als het dan nog langer duurt. Dan geeft hij een verwijsbriefje. Naar de psychiater. Dat is de echte vakman. Die weet hoe het moet. De psychiater doet niks. Zoals u weet. Die zegt gaat u daar maar liggen. En vertelt u het maar. En dan vertel jij het. En dan vult hij zijn zakken met jouw gelul. Maar zelfs dat is voor sommige vrouwen niet voldoende. En ook niet voor sommige mannen hoor. En wat doe je. Als je. Geen luisterend oor meer. Je wil, je wil zeuren, je wil vertellen, je wil een luisterend oor. Dat is wat alle mensen willen, dat iemand naar ze luistert. Wat doe je dan? De, de, je man wil niet meer, je vrouw wil niet meer... de dokter wil niet meer, de psychiater wil niet meer. Wat doe je dan? Je neemt een huisdier, je neemt een hond. Als je na afloop van de lezing thuiskomt... en je wilt kwijt wat je allemaal nu weer voor fantastische dingen hebt gehoord... Vertel het niet aan je partner. Die is na twee minuten al. Vertel het aan je hond. En dan krijg je een respect voor zo'n beest. Dat je denkt, nou dat beest... Tja, dat kom je thuis. En, en je zit er tegen dat beest te lullen. En dat beest dat kijkt je braaf aan. Met van die grote ogen. En die oren recht overeind. Dat je denkt, nou ik vertel nog maar wat, denk je. En dat beest dat luistert het allemaal aan. En je vertelt nog maar wat. En je denkt, hoe is dat in nou, godsnaam. Hoe houdt het beest het vol al het geluid er, uh, aan, aan te horen? Nou, als u we dat weten, dan moet u uh, na afloop van een lezing... Uh, maar eens thuis aan een hond vertellen wat u nu weer gehoord hebt. En kijken hoe die hond dat allemaal aanhoort. En dan zult u zien, als u goed kijkt... Hè, want u heeft geleerd, u moet goed kijken. Hè, dat, is, dat is belangrijk. Dan ziet u dat het andere oor... waardoor het gelul weer naar buiten komt... GELUIDEN. Net iets groter is dan het ene waardoor het naar binnen is gekomen. Dan heeft u uh, de basis van de relatie dier-mens al aardig uh, te pakken. Ze zeggen hetzelfde, dat ik zo lang op jou heb gewacht. Maar kijk hoe ik wegga en nooit naar jou terug ga, en langzaam verdwijnen.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 the space are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds mean money for this art but that's not the shape of my heart You He may play the jack of diamonds memory of it fades I know that the speeds are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war Maybe think there's something wrong Er staat garant voor mooie muziek, Sting, Shape of My Heart was dat. En de voorleesplaylist, list en zo hoog in de hemel. Zometeen, een bundel troostverhalen. Maar eerst is hier Eddie Rabbit, and You Don't Love Me Anymore. Be to say, I'm not miss you. So please don't say goodbye now, till I've kissed you one more time. As I did when you were mine It'd be a lie to say I don't still love you I won't be thinking of you, girl I'll never try to call you one more time Or try to find a way to change your mind you don't To say that I still love you, and I'll be thinking of you, boy. I'll drive by to say hello sometime. Oh, but now you're gone, and all I have are five words on my mind. Please forgive me, but the wine's gone to my head, and tomorrow I'll remember how you took Uit de jaren 70. Eddie Rabbit, en You Don't Love Me Anymore. Ons volgende onderwerp. Troostifant is een bundel troostverhalen. Bedoeld voor iedereen die een verlies doormaakt, maar ook voor de omgeving die een luisterend oor wil bieden. Wouter van der Toorn van Bright Elephant is bij Herman de Bruin. We gaan het hebben over een boek, Wouter. Ja. ja een troostboek. Ja, dit is echt een troostboek. Een, een troostboek en uh, ik was, uh, nou, hoe lang is dat ondertussen geleden? Een paar jaar terug. Toen was ik thuis aan het stofzuigen en toen kwam ik hem tegen. De troostifant. De troostifant? Ja. Nou, die heb ik nog nooit in de dierentuin gezien ofzo zo? Nee, nee, nee, nee. En ik kan hem ook, maar ik weet wel dat ik hem toen ontmoette. Ja. En dat ik toen dacht, ik ga over jou een boek schrijven. Ja, soms heb je dat als schrijver, dan, heb je, dan zie je dat idee als het ware voor je opdoemen, een hele onhandige vriend, maar wel de perfecte vriend. En dat is troostifant. Ja, ja. ja. ja. En, en die fant, waar komt die dan vandaan? De ja, het is eigenlijk, kijk, die, het is eigenlijk een soort verhaspeling. Het is een fantasiedier, um, een verhaspeling van, van, van troostende olifant. En die olifant is groot, die heeft een net iets te lange slurf. Uh, hij is uh, nogal, uh, nogal pompeus. Dus als hij ja. bij je binnenkomt, dan gaat altijd iets stuk. Er valt iets om. Ja, ja de olifant in de porseleinkast, hè? Ja. ja. En toch is dat. Ja, dat is ook heel bewust gekozen. Omdat heel wij vaak andere mensen willen bijstaan die rouwen is net zo ongemakkelijk. Wij zijn gewoon ongemakkelijk. We weten heel vaak ook niet wat we zeggen moeten. Wat we doen moeten. Moet ik er nou wel naar vragen? Moet ik er niet naar vragen? Moet ik er nou opbellen? Of ik maak ik het dan alleen maar erger? Moet ik ze maar even alleen laten? Dus we zijn heel ongemakkelijk daarmee. Ja. Ik denk soms bijna als maatschappij... vinden we dit een heel ingewikkeld thema. Dus ik dacht, ik ga verhalen maken... over eigenlijk de perfecte vriend. En wat zou hij doen? En het eerste verhaaltje wat ontstond... dat was over een... Een jonge vrouw, haar vriend is overleden en zij is s'avonds, staat zij uit haar slaapkameraam, staat ze naar buiten te staren en zij voelt zich verdrietig om een hele rare reden. Zij voelt zich verdrietig omdat zij een leuke dag heeft gehad. Iedere keer als ik dit vertel, dus als ik in nabestaande groepen ben, mensen, ja. met mensen die iemand verloren zijn, dan zie je ze allemaal zo knikken, ja. Dat moment herken ik. Dat is zo'n situatie die dan in dat eerste verhaaltje is. En dan komt die olifant, die komt dan binnen. Die komt dan lekker naast. Die komt dan eh, gewoon op het bed zitten. En dan, uh, en dan uh, heeft hij eigenlijk een heel simpel advies. Hij zegt, uh, ja, maar ja, het kan ook niet altijd regenen. Soms is het het water weer op. En dan, dan je kan ook niet altijd huilen. Dan is het even op. Dan is de tank leeg. Ja. En, eh, dus je kan niet altijd... ...honderd uh, procent aan het, het rouwen zijn. Dus je, we moeten ook die balansen... ...dat hoort er ook een beetje bij. Dus in die verhalen komt dit steeds naar voren. En het zijn korte verhaaltjes... ...die iedere keer net even... Uh, ...toch een beetje voelen als een knuffel om je heen. Ja, ja. Dat je denkt... Oh, ...dat is even fijn, zeg ja. maar. Dus het is ook troostrijk... Heel erg. Want het laat zien dat je ook andere dingen mag doen dan alleen rouwen. Zeker. Waar mensen zich soms in verliezen. Ja, en het, en het geeft ook een voorbeeld. Oh, dus zo kan het ook. Want dat is waar heel veel mensen ook naar zoeken. Die toch zich heel onthand voelen. De, de meeste mensen die willen echt heel graag een ander helpen. Maar heel veel mensen weten gewoon niet hoe. Mm -hmm. En dan is het soms. Uh, je zal terugvinden in het boekje Troostje van. Wat hij altijd doet in ieder verhaal is een kopje thee drinken. Dat is zijn ding. Ja. Hij drinkt een kopje thee. En soms is dat uh, misschien wel het belangrijkste wat je kan doen voor iemand... waarvan je ook niet weet wat jij nou moet toevoegen. Nee. Gewoon er zijn dus. Gewoon er zijn. Ja, ik heb een vriend die is opgegroeid in um, Suriname. En die zei, in Suriname hebben ze een heel mooi gezegde. Dan zeggen ze, als er dan iemand is overleden... dan, kom je bij je, dan ga je bij die familie zitten. Mhm. Mm ik zeg wel, zitten? Ja, gewoon zitten. Dan, je neemt je eigen spullen mee en je gaat dan op de bank zitten. Maar je, je zorgt wel dat je je eigen drinken en je eigen eten hebt, want dan moet die familie niet. Maar je bent er gewoon. Ja. En dat is in het boek heel duidelijk geworden daardoor. Zeker. Ja. En dat zijn dus heel veel verschillende situaties die eigenlijk iedere keer weer een ander karakter hebben. Van iemand die, uh, die zijn partner is, uh, is verloren... Een, een kind die eigenlijk niet goed met zijn, met zijn emoties weg kan... en zich terugtrekt op zijn kamer. Ja. Uh, dus al die verschillende verhalen en al die verschillende dingen... kleuren van rouw te laten zien. Troost, is een boek wat uitgegeven is... en wat nog steeds verkrijgbaar is, neem ik ja, aan. Absoluut. Ja, absoluut. Hoe kan dat het beste? Ook gewoon in de gewone boekhandel is die ook te krijgen. En hmm. anders ook weer gewoon via brightelephant.nl. Daarna krijg je hem van ons... En als je er iets ingeschreven wil hebben, dan uh, zal ik dat met alle liefde doen. Want Kijk. dat kan ik als je het via ons zelf bestelt, dan kan ik het zelf dan voor Ja, iets dan kan je nog een persoonlijke boodschap achterlaten Zeker. Troostiefant van Wouter van der Toorn. Dankjewel voor het gesprek. TV niks mist wel eens iemand. I Miss You was dat uit 2001. En dat was de late avond. Maandag is er een nieuwe late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Kenny Rogers blijft nog even bij je. Fijne nacht.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 Let me hold you in my arms For evermore You have gone And made me such a fool And I'm so lost in your love And woe We belong believe in my soul? Lady, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life Let me wake to see you each and every morning Let me hear you whisper softly in my ear In my eyes I see no one else but you Like I love And yes Oh yes I'll always want you Near me I've waited for you For so long Sign